Het is tien uur, Martijn Nijhuis met het NOS-journaal. De Franse president Sarkozy en de Duitse bondskanselier Merkel... hebben vanavond in Frankvoort met elkaar gesproken... over de crisis in de eurolanden. Maar na afloop wilden ze niet zeggen wat er is besproken. Ook andere aanwezigen, zoals de voorzitter van de Europese Commissie... Barroso en de voorzitter van de Europese Raad van Rompuy... zeiden na afloop niks. Merkel en Sarkozy zijn het nog steeds niet eens... over uitbreiding van het noodfonds EFSF... Ze willen wel één lijn trekken in de aanloop naar de belangrijke Europese top van zondag. Het Griekse parlement gaat akkoord met nieuwe bezuinigingen en belastingverhogingen. De wet erover is nog niet van kracht. Morgen moet nog worden gestemd over hoe precies wordt bezuinigd. De wet is nodig om het volgende deel van de miljardenleningen te krijgen. Vanwege de nieuwe bezuinigingen wordt een 48 uur staking gehouden. In Athene waren eerder vandaag velle gevechten tussen demonstranten en de oproerpolitie. Het Turkse leger jaagt al de hele dag op Koerden die 24 Turken hebben gedood. Afgelopen nacht vielen PKK-strijders de Turkse politie in het leger aan. De Turken jagen op de daders met gevechtshelikopters, F-16's en tanks. Bij de Turkse vergeldingsactie zouden al zeker 20 Koerden zijn gedood. Volgend jaar hoeven nog niet alle pensioenfondsen met geldproblemen hun premies te verhogen. Minister Kamp en de Nederlandse Bank geven sommige fondsen uitstel. De dekkingsgraad van veel pensioenfondsen is te laag. Sommige pensioenfondsen kregen een jaar geleden al uitstel. Die kunnen dat nu niet weer krijgen. Alle leden van de motoclubs Hells Angels en Satudara... worden in de gaten gehouden door de politie. Blijkt uit stukken die in handen zijn van de NOS. De politie denkt dat de leden bijna altijd op het verkeerde pad terechtkomen. Het lidmaatschap kost zoveel dat het bijna niet betaald kan worden... uit legale inkomsten, staat in een intern rapport. Het weer vannacht in de kustprovincies buien, elders droog en opklaringen.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 Ondernemen in het buitenland? Doe dan mee aan de VertrekNL Ondernemersprijs 2012 en win 11.000 euro aan prijzen. Ga naar VertrekNL.nl VertrekNL, het Glossy Magazine over wonen en werken in het buitenland. Geniet van een pure wintervakantie. Beleef de oorspronkelijke gastvrijheid met het hele gezin op de boerderij. Kijk op austriaal.info. Oostenrijk, je doel bereikt... Langs de lijn, met Robert Meder. Goedenavond, tot 11 uur veel voetbal. We gaan vooruit kijken naar de Europa League wedstrijden van morgen. In het bijzonder naar die van AZ. Maar de nadruk zal liggen natuurlijk op de wedstrijden in de Champions League. En Andy Houtkamp die kijkt naar het enige duel zonder goals. Marseille Arsenal, je zit te genieten geloof ik, Andy. jongen, wat een matige wedstrijd is dit, zeg. Om naar te kijken, 0-0 de stand... in. Op alle gebied is het zo mager deze wedstrijd. Ook al het feit dat de camera's gericht zijn op een totaal lege tribune. Dat heeft te maken met een grote verbouwing in het mooie stadion, het Stade Velodroom in Marseille. Waar het wel goed toeven is voor de mensen, een graadje of 15 op deze avond in de Provence. Maar het voetbal is echt heel, heel matig om naar te kijken. Nu dan misschien Olympiek Marseille vanaf de rechterkant. Probeert wel Valbuena de bal voor het doel te zetten. Ja, die bal wordt wel gekopt. Maar het is ook weer een bal die nergens terecht komt. We gaan een wissel krijgen. De eerste wissel in deze wedstrijd. Ja, de beide trainers Wenger en Deschamps zouden wel elf man kunnen wisselen. Carl Jenkinson. man met een verhaal. 19 jaar jong. Een Fin. Want hij heeft een Finse moeder. Maar een Britse vader. <clears throat> hij speelde... Uh, als uh, rechtsbek. Geen uh, onaardige wedstrijd voor een 19-jarige jongen. Maar ook niet om uh, nou te zeggen. We gaan eens uh, lange brieven naar huis schrijven. Deze Jenkinsen eruit. En uh, Juru, Johan Jourou, komt erin bij uh, Arsenal. Arsenal dat de wedstrijd begon met maar liefst 11 verschillende nationaliteiten. Dus uh, elke speler kwam uit een uh, ander land. Dat is toch ook uh, redelijk opvallend. Terwijl Olympique Marseille nu weer in de aanval gaat. Waarbij uh, een van de grote mensen, de nog jonge AJF. Uh, nog weinig heeft uh, kunnen laten zien. Maar dat geldt voor het hele team. En nu een uh, overtreding. <coughs> een overtreding uh, uh, van uh, Morel. En uh, dan gaan we een vrije trap krijgen. Uh, omdat uh, Walcott neer werd gehaald. Maar die vrije trap is een meter of twee voor de middenlijn. Een wedstrijd in uh, groep F. Olympique Marseille vooraf gaat aan deze wedstrijd ongeslagen. Zes punten uit twee wedstrijden. Arsenal vier punten uit twee wedstrijden. En Dortmund en Olympiakos hebben één en nul punten. En spelen. Uh, ook op dit moment uh, tegen elkaar. Dat uh, zullen we zo dadelijk van Ragnar Niemeyer gaan horen hoe het uh, daar staat. Nu is het balbezit nog even voor Arsenal. We hebben gespeeld, 62, bijna 63 minuten. En daar zitten maar heel, heel weinig hoogtepunten in. Dingen waar je over kunt praten. Een koppel van Van Persie die van de lijn is gehaald. Dat is eigenlijk een van de weinige dingen die ik heb opgeschreven als hoogtepunt in deze wedstrijd tot nu toe. 0-0 bij Olympique Marseille tegen Arsenal. Dan gaan we inderdaad naar ons matchcenter naar Ragnar Niemeyer. Jij hebt als het goed is wel goals gezien genoeg. Uh, laten we even die andere wedstrijd misschien meteen pakken in uh, groep F Olympiakos tegen Dortmund. Um, dat wordt een spannende groep als dit zo doorgaat, want de Grieken tot vanavond puntloos na twee wedstrijden, maar inmiddels op een 2-1 voorsprong tegen de Duitsers Djeboer met de 2-1. is al een tijdje geleden hoor, overigens. Um, maar even misschien vanaf uh, bovenaan mijn blad naar beneden gaan. Dan begin ik even in groep G. Dat is niet helemaal logisch, maar vooruit. Maar Porto tegen Apuel Nicosia is 1-1. Hulk 1, -1 Ailton 1-1. En Shakhtar Donetsk tegen Zenit is zojuist 2-2 geworden. Daar stond een 2 in voorsprong voor Shakhtar op het bord en Faizulin met een fraaie lop vanaf de rand van het strafzopgebied. is dat gelijk geworden en op het eerste gezicht is die groep G met Porto, met Apuel, Shakhtar en Zenit misschien niet de meest aansprekende pool, maar het staat daar wel heel dicht bij elkaar en als dit allemaal bij elkaar in de buurt blijft kun je er straks heel weinig van zeggen wie er als eerste twee in deze groep verder zullen gaan in de Champions League. Opvallende uitslag in groep H bij Milan tegen Bater Borisov en Barcelona Pielsen Tussenstanden allebei 1-0 en een geweldig actie gezien van Messi minuut of drie geleden. Dat is al de moeite om vanavond als u in staat bent om het te doen even de televisie aan te zetten. Hij raakt de buitenkant van de paal, maar een Maradona-achtige actie. Van uh, ja, de grote sterspeler in de Champions League. Ter wereld misschien ook wel. Van Lionel Messi. Chelsea tegen Racing Genk. Een 4-0 ruststand voor de ploeg uit Londen. Tegen de ploeg van Mario Been. Racing Genk. Merijles met de 1-0. E toen twee keer Torres en Ivanovic ook gezien. 4-0 is nog altijd de stand daar in Londen. En Leverkusen stond lang achter tegen Valencia. Maar inmiddels een 2-1 voorsprong voor de Duitse Schürrle. Die goed op schot is de laatste weken. En Sidney Sam. Zij maakte de Duitse doelpunten naar de 0-1 van Jonas van Valencia. En als dat zo blijft en Chelsea zal wel winnen... dan is eigenlijk het pleit wel beslecht. We zullen Chelsea normaal gesproken en Leverkusen verder gaan in die groep. Hebben we alle wedstrijden gehad? Er wordt veel gescoord, maar met name in de eerste helft. Was het allemaal niet bij te houden? En Makes Me Wonder, 12 minuten over 10. Mark van Bast heeft bedankt voor de functie van directeur bij Ajax. Dat heeft hij zojuist gezegd op Sport 1. Hij zegt, uh, ik heb uitvoerig met Ajax gesproken. Het was op zich interessant, maar er waren te veel mitsen en maren. We zijn er gewoon niet uitgekomen, dus laat maar zitten. Ik weet nog niet wat ik nu ga doen. Nou, dat wordt wel een probleem zo langs de brand. En uh, <laughs> wat vind jij ervan? Ja, ik, ik, ik heb met Ajax uh, gereisd de afgelopen dagen. En de naam van Basten werd ook weinig uh, uh, genoemd hoor. Er worden sowieso weinig namen genoemd. Uh, ik ben heel benieuwd hoe dat uh, allemaal gaat aflopen. Van de Sarre maar... wordt genoemd en overmars, geloof ik. Die, uh... Ja, Van de Sarre, overmars. Uh, maar ja, dan moeten toch. Uh, hij... Ik, ik weet niet precies hoe die invulling uh, zal zijn. Want als er ook een, een soort van marketinginvulling uh, bij zit... wat ik uh, toch verwacht van een, uh, van een directeur, van een voor... ja, dan, dan moet dat er toch ook bij zitten. Het is uh, heel moeilijk uh, te zeggen. Ik sprak gisteren Hans Vonk. Die is ook bezig met een uh, soort marketingopleiding, à la Jan van Hals. Dus uh, die zou ook nog ooit in de, in de gelegenheid kunnen zijn. Nee, Maar alle gekheid op een stokje... Eh, er worden veel namen genoemd, laten we maar gewoon rustig afwachten tot de, be de beslissing echt eh, bekend wordt gemaakt. Dat Van Basten niet komt, dat, eh, dat hing al een, een, een paar weken in de lucht, dat het eh, gewoon te moeilijk zou worden. En eh, over voetbal gesproken, ik zit eh, te kijken naar Olympiek Marseille tegen Arsenal, nog steeds niet best. Wel uniek hoor, want <tie> twee wissels gehad. Ik vertelde al dat er elf verschillende nationaliteiten op het veld stonden... Uh, bij Arsenal in de basis. Er zijn weer twee nieuwe nationaliteiten bijgekomen. Een Zwitser en een Ivoriaan. En als Jossi uh, Benayoun ook nog komt... of Shamak, een uh, Israëliër of een Marokkaan... dan hebben we he, echt het unieke... dat er veertien verschillende nationaliteiten... in één wedstrijd bij één team uh, zouden komen. Daar kun je allemaal op letten... omdat het voor de rest uh, niet al te best is om naar te kijken. Dat is een understatement. Een hele grote kans gezien voor Theo Wolcott... die uh, ondertussen vervangen is voor uh, de... Cervigno, de man uit Ivoorkust. Na een fout van een koelhoek kwam hij alleen op keeper Mandanda af. Maar hij kon de bal niet achter de keeper krijgen. En zo staat het nog altijd 0-0 na 71 minuten spelen bij Olympique Marseille tegen Arsenal. We gaan we even terug naar gisteravond. Wessie Snijder maakte gisteren zijn rentrée bij internationale... en toeval of niet Inter won weer eens. In Frankrijk werd Lille met 1-0 verslagen. Snijder kon de afgelopen weken niet spelen. U weet het waarschijnlijk door die uh, Lies-blessure. En zijn terugkeer in het elftal leverde in ieder geval dus een overwinning op. Het spel was alleen nog niet zo best. Nee, maar goed, dat is er wel een beetje van, van tevoren natuurlijk. Het is hier niet makkelijk om, om hier te spelen. Ze hebben een aardige ploeg. Uh, heel veel individuele kwaliteiten. Dat, wat ik zeg, dat wisten we van tevoren. Dus voor ons was het belangrijk om, om weer eens een wedstrijd te winnen... naar, naar zo'n uh, dramatische fase. En dat hebben we gedaan. En, en dan sta je ineens uh, eerst, uh, eerst in de groep. Dus dat uh, is voor ons een uitstekende avond. Als je kijkt naar de wedstrijden die jullie tot nu toe gespeeld hebben... officieel Uwels, tien gespeeld, zes verloren. Wat is er met Inter aan de hand dit jaar?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 Ja, nou goed, hebben hebben verstandig aan gedaan om mij te wisselen na 70 minuten, want uh, ik zat er toch wel aardig doorheen en ja, die Lies kwam ook wel weer een beetje opspelen. Uh, ik moet zeggen aan de andere kant, omdat ik toch de laatste dagen ben gaan compenseren een beetje en ja, goed dan, dan krijg je, je last op andere plekken. Maar uh, iets om je zorgen over te maken? Nee, nee, nee, absoluut niet, absoluut. Gewoon, het is, een, het is een beetje stijf en uh, wat ik zeg, hij heeft het goed gedaan. Ik had het inderdaad nog met hem over.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 Uh, kon ik er niet bij zijn, kon ik, kon, kon ik de ploeg niet helpen. Dat was voor mij uh, eigenlijk uh, het meest vervelende. En daarnaast, uh, ja, natuurlijk, bij, bij Oranje wil iedereen spelen. en Het is altijd een genot om daar uh, op het veld te staan. En daar baalde ik ook van, maar goed. Normaal gesproken is het ook zo, als het slecht gaat bij je club... dan is het lekker om even naar Oranje te gaan. Iedereen vindt het een soort kuuroord en dat zat er voor jou nu niet in. Uh, nee, uh, dat heb je goed verwoord. Dat, dat, daarom daarom, daarom baalde ik er ook van... Uh, maar goed, uh, zo'n wedstrijd tegen. Uh, laat ik het even op dit moment over, over Oranje hebben dan. Een wedstrijd in, uh, in, in Zweden kan je verliezen en is geen, is geen drama. Wesley Sneijder tegen Angelo Terwiel. Rachter Niemeijer op de redactie. nog doelpunten gezien die je nog niet hebt gemeld. Jazeker wel, want Chelsea heeft weer eens gescoord tegen Racing Genk. Werd tijd, want het is een walk-over in Londen. stand is 5-0 geworden door een goal van een invaller, in oud Dat is Kalou. Hij maakte zojuist de 5-0, een eenvoudige intikker naar een hoge bal. En Milan heeft het ook wel beslecht, zo lijkt het tegen Bate Borisov. 2-0 geworden, een aanname. En uh, prins Boateng van een meter of 17, 18 met een geweldige uithaal. Onderkant van de lat en uh, de doelman van Baten gepasseerd. De stand is daar 2-0. En het lijkt erop alsof dus Milan de punten wel uh, gaat pakken. Voor de rest uh, niet gescoord zo de afgelopen minuten. En uh, dat betekent dat je in groep E zelfs al wat conclusies kan gaan trekken. Chelsea en Leverkusen doen hele goede zaken om verder te gaan in de Champions League. Het is nog helemaal open in groep F. Het is in groep G zeker nog helemaal open. En in uh, groep H, dat is de groep met Milan, Barcelona, Baten en Pilsen. Daar worden de beslissingen vanavond al uh, verwacht. Want Milan en Barcelona maken geen fouten. En de ploegen die op voorhand als de zwaksten werden ingeschat, Baten en Victoria Pilsen, zij gaan het onderspit delven om het maar even zo te zeggen. Ja, wat ik nog even wilde vragen: B B Barcelona tegen Pilsen nog steeds maar 1-0 denk ik, want het was al vroeg 1-0 geloof ik, hè? Ja, betrekkelijk. En het gekke is dat we Ja, zeker wel. Maar het gekke is dat er wel wat momentjes voorbij zijn gekomen in die wedstrijd dat je dacht: nou, Pilsen schiet een keer, uh, wees niet bevangen door de stress, dan kan er misschien nog wat. Dat gebeurde uiteindelijk niet. maar het zal een kwartiertje geleden zijn geweest. Al die wedstrijden duren overigens allemaal nog een klein kwartier. Dat uh, er een misverstand stand achterin was en dat er bijna nog iemand in staat was om daar bij Vitor Valdez in de buurt te doen van Barcelona de bal in te schieten. Ze zouden er goed aan doen om het veldoverwicht, wat ze het wel degelijk hebben, even om te zetten, even om te zetten in een 2-0 voorsprong. Misschien gebeurt dat wel nu, want er is ruimte aan de zijkant, maar die bal gaat wat verder naar buiten toe. Het blijft 1-0 bij Barça dus.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 Somebody that I used to know. En die houtkampen bij Marseille-Arsenal. Ik had wat meer pit verwacht, want er staat toch wel wat op het spel. De winnaar die doet goede zaken. Zeker, want uh, als je. Dit zijn nummers 1 en 2 in deze groep F. En uh, Olympique Marseille staat met zes punten bovenaan, twee punten erachter Arsenal. Maar uh, als je dus eerste wordt in de pool, dan heb je gewoon de volgende ronde een wat makkelijker. Uh, ...tegenstander. Dus zou je zeggen... ...ik doe uh, nog extra mijn best als Olympique Marseille zijnde. Maar ja, nummer 15e in League 1 in Frankrijk. Uh, Arsenal 10e in de Premier League. En dat is te zien ook, want wat is er over van dat prachtige Arsenal. Ik ben al jaren groot fan van Arsenal, maar... ...nee, Archevin bijvoorbeeld niets van gezien en voor de rest zijn het veel jonge jongens, wat, wat mindere jongens, Het in ieder geval geen Fabregas, geen Nazri en noem maar de grootheden op die vertrokken zijn. En dat mag je niet ongestraft zomaar laten gebeuren. Dat je die mensen zomaar weg laat gaan en er niets goeds voor in de plaats neemt. We hebben de derde wissel ook gezien. Ramsey, man uit Wales. Dus kunnen we eigenlijk zeggen dat er 14 nationaliteiten in het team van Arsène Wenger staan. En ik kan me niet voorstellen dat Arsène Wenger niet nog verder onder druk komt... Binnen Arsenal 0-0 de stand. De bal bezit voor Olympique Marseille. We zitten in de 82e minuut van de wedstrijd. Als Valbuena probeert uh, uh, door te gaan, maar dat lukt niet uh, helemaal. Gaat de bal toch naar het uh, middenveld naar het Cherui? Ook weinig uh, van gezien. Een fantastische voetballer hoor, van Olympique Marseille, maar toch uh, iemand die ook niet het stempel heeft kunnen drukken op deze wedstrijd. Uh, Balbezit voor Valbuena. Wederom bal voor Doel. Nou, was bijna een kans. En dat is al een hoogtepunt in deze wedstrijd. Als er bijna een kans komt. Want het aantal schoten op Doel. Of dat nou op of naast het Doel is. Die zijn met één hand te tellen. En dat is uh, erg weinig. Ook nu weer een slechte bal naar achteren. Oei, oei, komt er dan wel tussen de man uit Ivoorkust. En wordt dan uh, neergehaald. Nee, het is uh, heel, heel matig deze wedstrijd. Tussen Olympique Marseille en Arsenal. Die nog een uh, minuutje of acht. 8 plus extra tijd gaat duren. En dan zullen de mensen zeer teleurgesteld naar huis gaan. Want je moet toch veel geld betalen voor zo'n uh, wedstrijd om te mogen komen kijken. En als je dan zo'n wedstrijd voorgeschoteld krijgt, dan ben je teleurgesteld. Want 0-0 en dit vertoonde spel dus geeft niet veel goed gevoel aan uh, deze avond. Nog even kijken wat Arsenal doet in de aanval. Ja, Van Persie pikt de bal wel op, maar gaat helemaal terug. En dan is het... Uh... Invallen Jourou, die ook weer helemaal terug gaat naar Mertenzakker. En dan komt de bal bij de keeper terecht. Nee, niet om aan te zien, mag ik het zo noemen? Olympiek Marseille-Arsenal, 0-0.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 See what you do. small Just Stone Karma. Zo meteen, uh, en Karma. Zometeen uh, AZ en Gert-Jan van Beek over de Europa League wedstrijd van uh, morgen tegen Austria Wien. Eerst nog even naar het uh, matchcenter met uh, Rachna Niebeijer. Ze goed is afgelopen denk ik hè. Ja, een paar minuutjes nog. Officieel staat de klok al om half elf, Dus het is overal nog een paar minuten. Als ik kijk naar het scherm met op de wedstrijd van Barcelona... zie ik David Villa van het veld afgaan. En hij heeft Barcelona tegen de kampioen van Tsjechië, Vittoria Pielsen... een paar minuutjes geleden op 2-0 gezet. Een actie van uh, Lionel Messi. Die werd eigenlijk ondersteboven gelopen. En Villa kon vervolgens van dichtbij binnenschieten. Nog even een blessure gezien bij... Uh, Daarvoor bij Messi. Maar dat lijkt allemaal wel mee te vallen. Want hij doet nog gewoon mee in die wedstrijd. Milan stond al op 2-0 tegen Bate Borisov. Doelpunten van Ibrahimovic en Boateng. Emanuelsson is daarin gevallen. Van Bommel stond trouwens in de basis. Emmanuelson dus van de bank gekomen. Dat zou zijn vrouw ook wel willen. Maar goed, dat is een ander verhaal. Kijken we nog even naar wat er voor de rest zo her en der gebeurt. Olympia Kos tegen Dortmund is 3-1 geworden was 2-1. Dat betekent dat Olympia Kos naar de volle drie punten zal gaan, was nog puntloos. En dat betekent met dat 0-0 gelijk spel bij die wedstrijd van Arsenal... dat het in die groep nog zeer, zeer spannend is. De andere uitslag, ik geef ze even snel, de tussenstanden, pardon moet ik zeggen... Porto, Apuel 1-1, Shakhtar Zoye, Zenit 2-2, Chelsea Genk 5-0... Leverkusen, Valencia 2-1 en Olympiakos Dortmund dus 3-1, Marseille-Arsenal. Nou, daarover hebben we volgens mij al heel veel gehoord. Ja, of juist heel weinig, Andy. Ja. Ja. Robert, ik denk dat ze in Frankrijk uh, nu meer wakker liggen van het feit dat uh, Sarkozy een dochter heeft gekregen ja, dan uh, van deze ik ook, wedstrijd. Ja. Ja. En, uh, Nog niet officieel want... bevestigd, hè, geloof ik. Nee, nee nee, ik ben er ook niet bij geweest. <laughs> het is 0-0. Uh, en uh, ja, uh, aftellen. Echt, uh, Sime de Jong heeft gisteren in die heerlijke wedstrijd van Ajax meer kansen gehad dan beide ploegen zo'n beetje in deze hele wedstrijd. En uh, dat zegt uh, meer dan genoeg. Het is een hele, hele matige vertoning. Rosicki heeft de bal nu... ...voor Arsenal en speelt de bal... ...in de voeten van Arteta. Arteta-bal naar buiten. Nou, komt er nog een kans? Eindelijk een kans zou ik bijna willen zeggen. Nee hoor. Heel simpel weer ingeleverd. Jongen, wat is dat een uh, matige wedstrijd met Aaron, Aaron Ramsey... ...die de bal, uh, je denkt, makkelijk voor kan geven. Ongehinderd kan hij de bal voorzetten. Maar levert hem uh, weer simpel in 89 minuten en 10 seconden gespeeld. Ik denk dat we echt, als je aan kansen denkt... ...dat je er met drie, vier echt uh, klaar mee bent met deze wedstrijd. En dat... Uh, Zegt toch wel iets over de, de ploegen Olympique Marseille en Arsenal. Dat dit zo'n uh, matige wedstrijd is. Dat is jammer. Dat is toch uh, het affiche van deze ronde. De, de mooiste wedstrijd op papier. En dan zo'n teleurstellende wedstrijd. Balbezit voor Olympique Marseille. Probeert het nog een keer te doen. Maar ook uh, Olympique heeft uh, weinig fatsoenlijk... Oh, oh, wat is dit ook weer slecht. Uh, en dan moet je lekker een balletje buitenkant voet geven. En een, een hakje geven. Ja, dan ben je hem zeker kwijt. Nou, dat gebeurde nu ook. Balbezit... Voor Givino van Arsenal. Nog altijd loopt met de bal. Probeert de paas, krijgt het, het hakje terug van Van Persie. Ja, die kan dat wel en doet het dan ook goed. Gervinho uh, nog altijd in balbezit. Probeert hem binnendoor te speelt Doet hij goed. Van Persie schiet dan de bal tegen Mandanda aan. En dat is een uh, kans. Nou, dat is eindelijk eens een keer iets aardigs. Mooi paasje binnendoor van Gervinho. Uh, en uh, Van Persie, die uh, in de spits speelt dus bij Arsenal, schiet de bal tegen Mandanda uh, op en het levert slechts een hoekschop op die al snel genomen is. Maar Zeer slecht. Want de bal gaat over de zijlijn. En dat betekent dat we eigenlijk een van de laatste kansen hebben gezien... voor Arsenal in deze wedstrijd. Want we zitten in de extra tijd die ik dacht drie minuten gaat bedragen... En Arsenal heeft het dus uh, nog in uh, eigen hand gehad in deze slotfase van de wedstrijd voor Robin van Persie. In de eerste helft kopte hij een bal die van de lijn werd gehaald. En nu dus alleen naar dat uh, steekballetje van Gervinho. En uh, schoot uh, uit een moeilijke hoek, dat moet gezegd, tegen keeper Mandanda, de aanvoerder. De ene aanvoerder tegen de andere aanvoerder op. Nu is uh, Olympique Marseille nog even weg aan de linkerkant. Kijken of dat met Valbuena iets oplevert. Nee, die probeert ook een balletje binnen door te spelen. Maar wordt opgepikt door Rosicki. Leuk driehoekje, maar ja, het is ongeveer bij de achterlijn van Arsenal. Nu dan een lange bal naar voren richting van Persie. Die kan de bal koppen en uh, brengt hem bij een medespeler. Als uh, er gelopen gaat worden door Santos. André Santos, een van de mensen met de gele kaart, speelt de bal naar Javinho. Javinho heeft een goede invalbeurt. Een van de weinige mensen met een uh, voldoende in het team van Arsène Wenger. Uh, even kijken op de klok. Anderhalve minuut nog te gaan in deze wedstrijd. Tussen Olympique Marseille en Arsenal. 0-0 de stand. Bal uh, in de diepte gespeeld op uh, Rosicki. Ja, die speelt aan de bal tegen zijn uh, medespeler aan de auto-benen. Maar het spel gaat verder. Daar komt weer een kans. Weer een kans voor Arsenal. En nu gaat hij erin, zeg. Ho! Oh, nou, het is volkomen onverdiend. Maar het is wel een doelpunt. En de doelpunt te maken is een invaller. Aaron Ramsey. De man uit Wales. Scoort in de 93ste minuut. 1-0 voor Arsenal. Wat een belangrijk doelpunt. Want Arsenal gaat over Olympique Marseille. Heen door deze overwinning. Want het lijkt me toch dat met zo weinig kans in de wedstrijd... dat dat uh, niet gespeeld is met nog een, een minuutje te gaan. Een uh, mooie, mooi doelpunt. Ik kan niet anders zeggen. Goed ingeschoten. Uh, Gervinho was weer de man die aan de basis stond... door het balletje even door te tikken op Aaron Ramsey. Of het precies zo bedoeld is, ik betwijfel het. Maar hij zal tegen zijn hele familie zeggen... precies zo bedoeld. Ramsey tikt hem in de korte hoek achter Mandanda... de keeper van uh, Olympique Marseille... En zo staat Arsenal met 1-0 voor. Gaat Olympique Marseille nog in de slotfase een bal de diepte ingeven. En het is knap naar een plek waar echt helemaal niemand in de buurt staat. En dus kan de keeper, de poolse keeper Wojciech Szczesny de bal onder controle krijgen. Weinig te doen gehad in deze wedstrijd. Net als Mandanda die ook niet al te veel te doen heeft gehad. Maar één keer dus toch moest vissen in de 92ste minuut. We zitten in de slotseconde van deze wedstrijd. Balbezit voor Olympique Marseille. Moet de bal snel naar voren worden gespeeld. Maar die Diabara eh, houdt de bal nog even bezig. Speelt hem dan naar Valbuena. Gaat eh, eens lopen met de bal. Maar eh, loopt veel te lang met de bal. Het is niet Valbuena overigens, maar Morel die de bal kwijtraakte. En dan kan Arsenal nog een keertje overnemen. Javinho tegen de grond. Maar dan hoeft het niet meer. Heeft scheetsel dus Comina uit Slovenië afgevloten. En wint Arsenal door een uiterst laat gescoord doelpunt. Een doelpunt in de 92ste minuut van Aaron Ramsey. De invaller met 1-0 van Olympique Marseille in Marseille. En dat zijn drie punten die Arsene Menger heel, heel goed kan gebruiken. Goed, drie uh, dure punten dus voor Arsenal. Zometeen aanzet dat morgen speelt tegen Austria-Wenen. Met Gert-Jan van Beek, onder meer. En you're my best friends. Voor de laatste keer vanavond naar het matchcentrum, naar uh, Rachna die mij bovenop de redactie. Veel doelpunten te gezien. Uh, alles afgelopen? Inmiddels is alles afgelopen. Ja, je schakelt naar mij over op het moment dat er ook bij de wedstrijd van FC Porto... een einde eraan wordt gemaakt. Porto thuis tegen Apuel Nicosia, dat is groep H. Laten we maar even beginnen met groep E, dan naar F, G en H. Want dat zijn de groepen die vanavond allemaal in actie kwamen. Kijken we even naar groep E. Een afgang voor Racing Genk op bezoek bij Chelsea. Mario Been gaat naar Londen toe met zijn Belgische werkgever. 4-0 ruststand, 5-0 eindstand. Het ging al heel snel in het begin van de wedstrijd. Rome-Reilis met een schot van ver... Twee keer Fernando Torres, Ivanovic met een hele eenvoudige kopbal. Kalou ook. En dat was echt zo'n wedstrijd die je kon vergelijken... met de afgelopen edities van Real Madrid-Ajax. over. daar was sprake van een, in de, de wedstrijd van Chelsea tegen Genk. 5-0, Leverkusen-Valencia eindigt in 2-1. Lange tijd een voorsprong in de Bayarena Arena voor Valencia... door Jonas, maar en Sidney Sam maken er 2-1 van. Dat levert een stand op met Chelsea op zeven punten... na drie wedstrijden Leverkusen op 6 en Valencia op 2. Daar is er sprake van een gaatje. Gaan we naar groep F? Olympia Kos tegen Dortmund wordt 3-1. Een gelijkmaker we nog wel van Lewandowski. In die wedstrijd namens de kampioen van Duitsland. Die in de Champions League toch wat moeilijker heeft. Djabour en Modesto maken er 3-1 van. In die andere wedstrijd Marseille-Arsenal dus op het laatste moment 0-1. Arsenal nu op 7 punten. Marseille op 6. Maar na drie gespeelde wedstrijden Olympia toch opeens op 3. Dat waren er 0 en Dortmund op 1. Kortom, Olympia is zeker met drie wedstrijden nog te gaan niet uitgeschakeld. Groep G, Porto, Apul. Nicosia 1-1. Doelpunten van Hulk en Ailton. En Shakhtar Zenit wordt 2-2. En dat is een wedstrijd uh, of een pool. Die groep H waar het allemaal nog steeds heel dicht op elkaar zit. Waar de spanning groot is. Niet de meest aansprekende namen misschien. Maar wel op vijf punten. Bovenaan in die groep dan Zenit met vier punten. Porto met vier punten. En Shakhtar Donetsk met uh, ondanks twee keer een voorsprong. Twee punten onderaan in die groep. De groep H tot slot AC Milan tegen Bata Borisov wordt 2-0. Ibrahimovic en Boateng en Barcelona-Pilsen. Dat wordt 2-0 via Iniesta en David Villa. En die ploegen zien we dan ook bovenaan staan in die groep. Allebei 7 punten. Milan en Barcelona in die volgorde. Ja, en Bate Borisov en Vittoria Pilsen staan allebei nog op eentje. En dan denk je toch de conclusie wel te kunnen gaan trekken... dat Milan en Barcelona het uh, vermoedelijk gaan redden. Hoewel het dus nog wel eventjes uh, gespeeld moet gaan worden. Maar als je er nog een klein Nederlands tintje aan wil geven... wat lastig was vandaag trouwens, want er waren wel wat blessures... bij Maduro, Valencia, Seedorf, Milan, uh, Affolai bij Barcelona. Het Nederlandse tintje zat toch met name bij Mario Been en bij Van Persie ook. Maar Mario Been, het gaat niet goed met hem bij Racing Genk. Negende plek in de competitie... Een maand geen overwinning meer. De laatste overwinning was ook nog eens in de beker. Er zal wel wat moeten gaan gebeuren. Wil Ben het nog lang gaan volhouden? Zo bij de kampioen toch Racing Genk van België. Goed, dankjewel. Wij zijn bezig om eventueel Robin van Persie... en Mario Been nog aan u te laten horen voor 11 uur. Maar het is kortdag. We hebben nog een minuutje of 14 uitzending. Maar we doen ons best. Eerst even kijken naar morgen. AZ speelt dan in de Europa League. Zoals ik al eerder zei, is een derde wedstrijd in groep G. In eigen huis is Austria-Wien de tegenstander. Rob Fleur sprak vandaag met AZ-coach Gertjan van Beek... en viel maar gelijk met de deur in huis. Gelukkig op de stand van zaken. Gertjan van Beek, koploper in de Eredivisie... Moet je van Austria winnen, thuis winnen? Nou, ik wil wat anders formuleren. Ik vind als wij uh, onze ambitie willen waarmaken en willen overwinteren in Europa... dan is deze wedstrijd uh, uh, zeker belangrijk om de volle winst uh, binnen te halen. Hè? Want dan doe je gewoon een goede stap naar die overwintering. Zit u nog steeds in die ongekende flow? Ja, ik heb wel een beetje met een woordje, woordje flow... maar het is wel zo dat we nog steeds... Uh, um, um, Goed presteren en, uh, en dat, dat, dat, dat, dat uitzicht in, in, in goed voetbal, in, in veel zelfvertrouwen. Dat gaat altijd met elkaar samen. Wat heb je geleerd in Amsterdam bij de 2-2 van Ajax? Heeft dat uh, wat te weeg gebracht in je ploeg? Nou, ik zei, uh, behouden een punt en, en, en teleurstelling over het resultaat. Maar dat heeft ons nog meer uh, gebracht, deze wedstrijd tegen Ajax. En mijn spelers die zeiden van, nou ja, het feit dat wij gewoon... Uh, ...geen angst hadden... Uh, ...dat we uh, ons eigen spel hebben gespeeld... ...en in die fase, met name in de fase dat wij ons eigen spel speelden... ...dat we ook gewoon beter waren dan Ajax. Dus we kunnen van iedereen winnen. Dus het begint gewoon als grote favoriet te houden... ...dat kan niet anders. Uh, nou, zeker op basis van thuisvoordeel... ...vind ik wel inderdaad dat, dat, uh, dat wij favoriet zijn... In, ...voor deze wedstrijd. Wij hebben op dit moment een goede uitslagen neergezet in de Europa League... En uh, uh, dat neemt niet weg dat we, dat we deze absoluut niet uh, mogen onderschatten. Want die spelen toch ook een heel aardige rol in de Oostenrijkse competitie. En uh, die zouden ook in de eredivisie geen slecht figuur slaan. Je wisselt van spits. Ben schop in de spits ten koste van Altie Waarom? Nou, omdat ik in, in, in de grote lijn uh, over een aantal dingen niet uh, tevreden ben uh, zoals ze zoals gaan. Joosje uh, heeft er niet wel elke keer gestart. ...is ook bijna iedere wedstrijd gewisseld. Dat heeft ook met zijn fysieke gesteldheid te maken. Maar daarnaast vind ik ook dat hij voetballend meer moet en, en, en kan brengen. En, nou, ja, nou is het misschien een keer handig om, om in een midweeksprogramma... ...om hem een keer vanaf de bank te laten starten en kijken hoe het gaat als hij invalt. Wat heb je met scheidsrechters? Want je, hebt een beetje, je vindt dat ze de regels niet naleven. Nou ja, ik stelde aan de journalisten de vraag... ...wat, wat gebeurt er als je een sluiting in de 16 inzet... En doorglijdt buiten de 16. Of het dan een penalty is. Ja, als, als de scheider meent dat er een overtraining plaatsvindt. Of het dan, dan gewoon een vrije trap is. Hè, want dan draai ik het om. Ik zeg nou oké okay, de overtraining wordt in de 16 gemaakt. Maar we vallen buiten de 16. En we glijden door. Ja, want in dit geval is het dus alles om. Hè. De overtraining wordt, uh, uh, wordt buiten de 16 ja, gemaakt. Ik bij Ajax aanzet met Dirk Marcellus. En als ik goed zeg Boerrichter. Ja. En, en, en we glijden door. En uh, nou, ja, dan zegt hij Ja, Er was nog contact in de 16. Ja, dat is logisch als hij samen glijdt. Uh, en geeft hij daardoor een penalty. Dus ik zei, nou ja, als je dus de overtreding maakt in de 16 en je glijdt naar buiten toe, dan is het dus een vrije trap. Nou, dan zei iedereen, nee, dan is het een penalty. Ik zei, dus het is altijd een penalty. Dan nou kunnen ze net zo goed die lijn, die lijn weghalen. Hè? Want volgens mij was die lijn voor bedoeld ooit ja, om, de, dus, om te laten zien, de bal is er binnen of de bal is er buiten. Als je een doeltrap van een keeper binnen de lijnen aanneemt, moet je ook overnieuw. Je mag hem pas weer verder het spel inbrengen. als hij buitenlijn is geweest. Nou, daarvoor is die lijn gemarkeerd. Nou ja, dat, dat, dus ik reageerde nog een keer weer. op, op, op de commotie die er was na de wedstrijd tegen, tegen Ajax. Ja, je hebt met name de reactie van Scheizer de Kuipers. Ja, dat vind ik gewoon. Dan gaan ze proberen goed te praten. van de beslissing die ze hebben gemaakt. En uh, ik wil gewoon duidelijkheid hebben. Uh, Want als dit de, de, de regel is: dat als jij uh, een sliding maakt. wat het Scheizer beoordeelt als een overtreding. En die wordt buiten de sessie gemaakt, maar je glijdt door vanwege het natte veld. En dan geeft dan alsnog een penalty, dan moet je daar toch alles mee, mee omgaan. Dus schrijfzegdersbaans, Dick van Egmond, ga je uitnodigen? Nee, dat, dat heeft volgens mij zo weinig zin. Maar dit, dit geeft genoeg reuring, dus daar zullen ze we wel weer op terugkomen. Heb je toch je doel bereikt? Ja, misschien, wie weet. Joel en your only human. In mijn ooghoek hou ik het scherm in de gaten. Waarom is van Persie? samen met Jack van Gelder zou moeten verschijnen... om terug te blikken op die wedstrijd tussen Olympiek Marseille en Arsenal. Die Arsenal dus in de slotfase in de laatste minuut won met 1-0... door de van Ramsey. Dat is nog niet het geval. Dus meld ik u dat uh, tennister Bibiane Schoofs... haar uh, eerste wedstrijd op, een WTA -tour, op de WTA-tour heeft gewonnen. Glansrijk zelfs. Schoofs won in het toernooi van Luxemburg... in drie sets van de Duitse Kerbe. Dat is toch de nummer 29 van de wereld. En Nuka Fontaine en Marichelle de Jong hebben op de Europese kampioenschappen boksen de halve finales gehaald. Fonteyn won in de klasse tot 75 kilo al punten van de Hongaarse Kovacs, En de Jong presteerde hetzelfde in de categorie tot 69 kilo. Daarin was ze al punten te sterk voor de Duitse Apetz, goede naam voor een bokster trouwens. Bij de uh, boksen aanstaande vrijdag hun halve finale partij. En schaatser Elmer de Vries kan door een bovenbeenblessure... niet meedoen aan de NK afstanden. Daardoor missen ze automatisch alle wereldbekkenwedstrijden van dit jaar. De Vries hoopt begin volgend jaar zich alsnog te kwalificeren... voor de resterende wedstrijden van het seizoen. Nog steeds geen Robby van Persie. Dus gaan we nog even vooruitkijken naar die wedstrijd van AZ. Morgen tegen Austria Wien. We gaan praten met Simon Paulsen. Hij is een vaste waarde bij AZ, maar staat nu in de belangstelling van Aston Villa. Die ploeg zou hem in de winterstop willen overnemen. Verslaggever Rob Fleur in gesprek nu met Paulsen. Ben jij uh, aan je afscheidstoernooi bezig in Alkmaar, Simon Palsen? Nee, ik ben bezig om, uh, om goed te voetballen uh, samen met mijn team. Maar, hoe groot is de kans dat je in de winterstop opstapt? Uh, ik heb geen idee. Dat denk ik helemaal niet aan. Maar je hebt wel besloten, je gaat niet bijtekenen bij AZ. niks besloten. Leg eens uit. Ja, ik heb nog niks besloten, alles kan gebeuren, dus is voetbal. Ik kan elke dag je mening veranderen. Maar je weet dat je nadrukkelijk wordt gevolgd door scouts uit Engeland. Ja, dat heb ik kunnen lezen, ja. Dat weet je toch ook? Ja, dat heb ik kunnen lezen, ja. En je zaak beneden, weet dat toch ook? Uh, ik heb hem nu gesproken. Doet het wat, met je? Nee, het um, is, is natuurlijk leuk om te horen dat de club je volgt. En, dat is ook een compliment. Dan uh, krijg je nog meer zelfvertrouwen van. Uh, maar wat ik, wat ik zei, ik, ik, ik meen het echt serieus. Ik, ik, ik denk alleen aan uh, AZ nu uh, om elke wedstrijd goed te presteren samen met mijn team. Iedereen zegt hij is ontzettend geschikt voor Engeland. Want dan kan van boks tot boks lopen en hij is nooit moe. <laughs> Ja, soms, uh, soms word ik wel moe, maar dat uh, is wel mijn spel om, om, om de hele wedstrijd uh, op en neer te lopen. Dat is wel een kwaliteit. Wat ben je nu? Een linker middenvelder, een linker spits of een linksback? Ja, je zal zeggen, ik speel linksback, maar wat ben je eigenlijk? Ja, ik, ik, ik ben wel linksback, maar uh, ik kan ik nu kan, ik kan laten zien dat ik de, de hele linker, linkerkant. Uh, kan we spelen, dus dat, is, dat, is dat geeft je ook uh, meerdere mogelijkheden. En de trainer heeft me ook kunnen parkeren uh, als linksbuiten de laatste kwartier of twintig minuten laten spelen. Wat heb je voorkeur als je jezelf zou mogen opstellen? Ik denk, uh, ik, zou, ik zou wel voor de linksbijt gaan. Als ik zelf mocht kiezen, ook om, uh, dan kom je een beetje van achter. Dan kom ik ook uh, met, met die lange loopjes. Uh, snelheid, uh, als als linksbuiten sta je er vaak in, de, in die positie. en Dat is anders. Ben je met me eens dat je erg geschikt bent voor Engeland? Ik vind wel uh, Premier League een mooie competitie, hè? Dus? <laughs> Misschien wel, ja. Maar eerst nog, minimaal 1, 2, 3 maanden AZ? Oh, dat weet ik niet. Tot, uh, op dit moment focus alleen maar op de AZ. Simon Paulsen was dat tegen Rob Fleur. Josie, altijd door, overigens, de spits van AZ. Die uh, uh, zal op de bank uh, beginnen... Uh, ja, Gertjan van Beek is uh, niet zo tevreden over hem. Die zegt: ja, het is geen slechte jongen, maar er is wel meer nodig dan alleen maar aardig zijn. Meer wilde hij er verder ook niet over zeggen. Uh, hij moest uh, verder missen. Holmen, Holman die is uh, geblesseerd. Uh, Johan berg die neemt uh, zijn plek over. Dat is wat betreft uh, AZ. Abel Tamata die vult bij PSV voorlopig de factuur op die de geblesseerde linksback Erik Pieters heeft achtergelaten. Dat liet uh, trainer Fred Rutte vandaag weten in zijn voorbeschouwing... op de Europese wedstrijd tegen HPL Tel Aviv. Pieters liep uh, afgelopen zaterdag in de wedstrijd tegen FC Utrecht... een vermoeidheidsbreuk op in het middenvoetsbeentje... zoals het dan uh, zo mooi heet. Het is niet anders voor Pieters. We gaan even naar uh, Mario Been met Angelo Terwiel. Been verloor dus met 5-0 bij Chelsea met uh, Racing Genk. Mario, ik neem aan dat je start hier in Londen... met het gevoel van de schade beperkt houden. Als je dan met 2-0 achter staat na 10 minuten, wat denk je dan? Ja, als het maar geen, geen zeepet wordt buiten het feit dat het zeepet geworden is en ik vind ook nog steeds met 5-0 verliezen, vind ik een grote uitslag. Maar.. Uh... Ja, spelen tegen dit soort teams, dit is werkelijk een totaal ander niveau, dat gaat allemaal een stuk sneller, hè. Je, je waarschuwt in, in je besprekingen voor dingen die er kunnen gebeuren, maar dan zie je toch dat je gewoon met name in ons centrum hè, zoals je weet hebben wij daar heel veel problemen ja gewoon veel als je daar een noodgedwongen middenvelder neer moet zetten en een jongen die haast helemaal nog geen wedstrijden gespeeld heeft en eigenlijk op dit niveau nog in de problemen komt, ja dan, dan heb je daar heel veel moeilijkheden en dat hebben we ook gemerkt de eerste tien minuten als je met 2-0 achterkomt, dan, ja, dan is het hier in kansloze zaak. Mario Been die is verloren bij Chelsea. Morgen Robin van Persie in het Radio 1-journaal. Meer voetbal morgenavond Europa League. Om 7 uur AZ Austria-Wien. En Odense tegen FC Twente. En om 9 uur Tel Aviv tegen PSV Live op Radio 1. Natuurlijk te horen vanaf 7 uur met Jeroen Zo Zometeen met het oog op morgen. Dat wordt gepresenteerd door Clary Polak. Ik wens je nog een heel fijne avond.